Nu een coalitie van VVD, PVV en CDA van de baan is, vindt PvdA-leider Cohen dat Paars Plus moet worden onderzocht. Informateur Roosentaal voert vandaag afzonderlijke gesprekken met de fractieleiders Cohen, Verhagen, Pechtold, Halsema en Rutte. Er zijn twee mogelijke coalities, Paars Plus met VVD, de PvdA, en D66 en GroenLinks en een brede coalitie van VVD, PvdA en CDA. De interim president van Kirgizië denkt dat er bij het etnische geweld in het zuiden wel 2000 doden zijn gevallen. Het officiële dodental staat op 190. Maar volgens de interim president moet dat met 10 vermenigvuldigd worden. In een interview met de Russische krant zegt ze dat de doden in de mortuaria maar een topje van de ijsberg zijn, omdat veel doden volgens de moslimtraditie direct zijn begraven. De topman van BP, Hayward, heeft er in het Amerikaanse congres flink van langs gekregen. Hij werd gehoord over de oorzaak en aanpak van het olielek in de Golf van Mexico. De congresleden vinden dat BP uit winstbejag enorme risico's heeft genomen bij het boren. Hayward wil pas conclusies trekken over het ongeluk als het onderzoek is afgerond. In de Amerikaanse staat Utah wordt straks een moordenaar door een vuurpeloton ter dood verbracht... Het is Ronnie Lee Gardner die 25 jaar geleden in de rechtszaal zijn eigen advocaat vermoorde. Verzoeken om van de executie af te zien zijn gisteravond afgewezen. Het vuurpeloton is in geen enkele Amerikaanse staat meer toegestaan. Gardner wordt nog wel doodgeschoten omdat hij erom vroeg voordat het verboden werd. De hoogste bestuurder van het Zuid-Franse departement VAR verwacht dat het dodental van het noodweer nog verder oploopt. Er zijn 25 lichamen gevonden en volgens Franse media worden er nog 13 mensen vermist. Een van de vermisten zou een baby zijn. In het gebied wordt druk gewerkt aan het opruimen van de ravage. Het weer in het zuiden zonnig, in de loop van de dag overal bewolkt. Het wordt vandaag 16 tot 21 graden. Dit was het NOS.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 Die is ook uh, ondertussen gefinished. Heel even snel spieken. Darwin Belt was daar uh, de winnaar. Nou, daar lopen we eigenlijk maar twee races achter. Want uh, net is begonnen de Formula BMW. wou ik zeggen, maar het is <laughs> gewoon EU. En straks uh, Red Bull uh, Kart Vite. Dat wordt uh, denk ik ook een hele spannende race. En dan zitten we alweer bijna tegen uh, de uh, einde van onze eigen uitzending, George. Want uh, voor wie krijgen we dan? Nou, uh, tien voor twaalf inderdaad voor uh, Formula Zwift Cup.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 Maria Magdalena. CFM helemaal omgedoopt nou, naar zet, Masters zet, FM vandaag binnen. Inderdaad, inderdaad. We kregen net al een, een, een mailtje binnen. Uh, of ik al verkeering heb. Of jij al verkeering? hebt. Ja, ja, ik heb verkeering. <laughs> ja, dat kan Marker, allemaal. Wat, wat is ook alweer het e-mailadres van CFM Zandvoort? Om ze vandaag te bereiken. Ja, om hmm. ons na te bereiken hier in de studio. Nou, vandaag doen we het even makkelijk. CFM Raceradio met ja? uh, gmail.com. CFM uh, nog eens. CFM Race Radio. Race radio.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 En uh, die staat stil. Die zat gewoon in de grimbak. Die uh, vindt het mooi geweest. Die denkt: Ik stop ja. bij mij vandaag. <laughs> ik moet vanavond nog een keer. <laughs> nee. Ho hopen dat ze de auto kunnen oplappen voor de, de tweede race. Denk ik, ik denk dat hij niet genoeg benzine bij zich had. Dat zal het zijn. Ja.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 As they cope, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of that little homies wanna be like on my knees in the night, saying prayers in the street light. This day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 Jawel, het wel, maar ik zit op een ander netwerk. Dus, uh, uh, goed, goed bezig. <laughs> Zo, even de frustraties van de pincerezen er <laughs> dan maar even uitgehaald. <laughs> goed. Uh, uh, wij zien de safety car de baan opkomen. Wat is er allemaal ja. gebeurd?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 is Masters. Ja, maar geen wie, bloed. Geen bloed. Wie, wie is dat? Doe maar. Oh, doe maar. Doe maar met uh, watje. Watje. Wat horen we nou op de achtergrond? Er staat weer een uh, ja, kraan te hier. Er zit nog een beetje ruis achter. <laughs> ik <weet niet> <laughs> dat wel. gaat uh, van alles uh, niet mis. Ja, en uh, we gaan terug natuurlijk zitten. naar het circuit waar de formula BMW EU Race naar 1 onze, bezig is. Ja, naar ons eigen watje. Nou, C FM <laughs> Race Radio. Pit Report. Pit Report. Ja, Koper.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 George Katintas, die uh, moeilijke, uitspreekbare naam, maar uh, die Diesel Cup, daar had ik het over. Uh, zwart en vanwege uh, werden dit keer in deze wedstrijd derde. Uh, tweede werd uh, Michel Plekermolle en Ronald van der Laak, die we allemaal nog kennen van dat YouTube filmpje van deze week uh, toen er een Gridgirl uh, bovenop zijn uh, Porsche viel.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 a tourist whose every move's among the purest. I get my kids above the waistline, sunshine. One night in backup makes a hard man humble. Not much between despair and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 As she stands there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 Daarin uh, had je twaalf mensen van de leeftijdscategorie onder de 14 jaar en twaalf boven de 14 uh, jaar. Nou, en elke provincie uh, leverde eigenlijk één winnaar van die Red Bull kartfight. En dat uh, is, uh, heeft allemaal plaatsgevonden op indoor kartbanen. En één van de indoor kartbanen was van Blekenmolen. Uh, Blekenmolen heeft nu ook alle uh, kartjes uh, vandaag uh, geleverd. Dus uh, de mensen rijden dus in principe in gelijkwaardige karts.